Tja, Austin, Radio 538, Floris hier. Wat fijn dat je er lekker bij bent vannacht. Dat we deze nacht samen vieren, lekker bij de kladden pakken. Hé, hey, de 538-hit die je zo meteen hoort... die lijkt heel erg op David Guetta en Sia She-Wolf, moet je horen. Ja, gaat dus even om het intro. Oké, okay, heb je enig idee, heb je enig idee welke het is? Je hoort het zo. 538 Nieuws. 1 uur. Acteur Barry Atsma is opgelucht dat niemand gewond is geraakt bij de instorting van zijn sportcentrum in Utrecht. Een deel van het dak kwam gisteravond naar beneden, waarschijnlijk door zware sneeuw. Iedereen kon er op tijd uit. Atsma runt de sporthal samen met Marco van Basten en Frank Rijkaard. In een vliegtuig van KLM naar Suriname is een passagier overleden. Waardoor dat kwam kan KLM niet zeggen... en ook de identiteit is niet bekendgemaakt. Volgens Surinaamse media gaat het om een 65-jarige vrouw... en is ze na aankomst meteen naar een mortuarium gebracht. De treinen rijden vandaag weer volgens de winterdienstregeling. De NS hoopt dat het beter gaat dan gisteren en eergisteren... toen er veel storingen waren... Ook de bussen moeten weer gaan rijden in Brabant het Gooi en op de Zuid-Hollandse eilanden. En in Groningen en Drenthe gaan ze pas na de ochtendspits rijden. In de provincie Utrecht blijven de bussen nog wel binnen. En president Trump stopt meer geld in het Amerikaanse leger. Anderhalf biljoen dollar. En dat is anderhalf keer meer dan eerst de bedoeling was. Trump zegt dat hij het geld nodig heeft voor een droomleger om Amerika veilig te houden. De miljarden komen uit de importheffingen die hij wereldwijd heeft opgelegd. Er valt lokaal een bui en je moet rekening houden met gladheid. Nog steeds. Overdag is het een tijd droog en dan 1 tot 5 graden. En dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, het is uh, rustig. rustig. Wel uh, twee controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2 Eindhoven en Bos, hectometer hectometerpaal 123-0. En de A6, de laatste Lelystad richting Muidenberg op de rem bij 45-7. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Oe la la. Floris Molenaar. Twee nummers die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je zo meteen na Eva Max. Every time I cry is hier. Radio 538. sink in slow motion. Every superficial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. I that I never noticed. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger. I know, I know that Angel used to be the devil on Legend has it you are quite the pyro You light the match to watch it blow dat je in je hoofd een ander nummer aan het afspelen bent eigenlijk. Omdat je vindt, ja eigenlijk vind je dat het op elkaar lijkt. Twee van die nummers die heel erg op elkaar lijken. En eigenlijk vanaf dat moment kun je ook nooit meer naar het ene nummer, nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Ja, ik heb dit heel vaak, ik vind het ook leuk om dit te ontdekken... En daarom gaan we elke donderdagmiddag op mijn TikTok, Flores.molenaar, op zoek naar zoveel mogelijk van die nummers die op elkaar lijken. Dat doen we dan in Flores Luca liedjes. Elke donderdagmiddag, dus 5 uur 38. En dat kunnen nu van jou zijn. Als je ook twee van die nummers hebt waarvan je zegt, verre maar die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken. En toe gaan voegen aan de lange lijst van Flores Luca liedjes. De vijfde jacht hit die je net hoorde, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, is dus ook zo'n Luka gaat even om het intro. Nou, dat lijkt dus op David Guetta en Sia, She Wolf. Moet je horen. Ja, hè? Heb je hem ook? Ja, goed, hè? Vanmiddag dus. 5 uur 38 op mijn TikTok floris.molenaar. Twee toevoegingen aan de lijst van Floris Luka my heart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 Traveled the world, but it got me nowhere Nothing could ever compare 538 Je husband is coming. Ray, where is my husband? Radio 538. Hoe lekker zou het zijn als jij binnenkort deze woorden hoort? Wij betalen je rekening. Oh, yeah. 538 betaalt je rekening. 538 betaalt je rekening. Ah, heel fantastisch, man. Stuur je bonnetje in via 538.nl voor een gloednieuwe ronde van hier met je rekening. Radio 538.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 Maar ik heb deze hit wel nodig. Planning Meteor, nieuwe muziek, Radio 538 en niet nodig. Floris hier en Medusa zometeen. meteen. Nou, Olivia D, man, I need. The track we're making up for last time. the same page Stop making me read between the lines, already know I can leave Bad memories. Giso en Zane horen zo meteen aan Miley Cyrus. End of the world. Radio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 Ja, And every second let you with me Zane, eyes closed bij 538. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Fijn dat je er lekker bij bent vannacht. Even wat bij je checken. Um, want uh, ik had hier laatst een discussie over met mijn vriendin. Die, uh, die zweert hier echt bij. Die, die, vindt, die vindt eigenlijk niks lekkerder dan... als ze nieuwe kleren nodig heeft. Dat ze dan gewoon online gaat shoppen. En dan, dan bestelt ze wat. En dan wordt het bezorgd. En dan nou, gaat ze het passen. En als, als het, niet, als het niet, niet echt lekker zit... dan. Stuur ze het gewoon weer terug. Maar nou, je weet misschien wel hoe dat gaat. Maar ik heb dat dus helemaal niet. Ik vind dat een ontzettend gedoe. Ik vind, euh, zeg maar, ik vind het al gedoe dat ik, dat ik je terug moet sturen. Dat je het eigenlijk al, dat je het al besteld hebt. Dat je er eigenlijk al een soort van voor betaald hebt. En dat je dan dat je, dat je nog niet eens weet of het, wel, of het wel leuk staat. Of het wel je maat. Ik ben echt zo'n zo zo zo winkelshopper. Overigens is dat dan ook weer zoiets. Ja, ik, ik ga dan wel heel doelbewust naar de winkel. Dus dan weet ik, ik wil deze schoenen hebben. Zoek ik op of ze die in de winkel hebben. Dan ga ik, ja, dan ga ik naar die winkel toe. En dan ga ik naar binnen, dan loop ik recht op mijn schoenen af. Passen, goede maat, afrekenen, wegwezen. Maximaal vijf minuten, idealiter. Uh, maar ik dacht even checken, als je nu aan het luisteren bent, pak de app van vijf uur achterbij. Wat ben jij? Ben jij een, een online shopper of ben jij een winkelshopper? Misschien wel leuk om eventjes te kijken, hoe, hoe hangt de vlag erbij nou vannacht? Jij en ik en alle andere nachtstrijders die wakker zijn. Uh, laten we eens even kijken wie er in de meerderheid zijn. Dus het, is het team online shoppen of is het team winkel? Stuur, stuur even online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 Het noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. De een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en oud is hij het niet meer. Herman leeft wel honderd keer de grond, staat er echt.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 538. Nate Smith. After Midnight. Yo hits. Yo 538. Zilgates go down. The solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field old parking lot to a party spot and throw down on it. Outside of any backdot town. Yeah, buddy. Smith After Midnight. Nieuwe muziek bij 538. Wat doe je liever? Winkelen online of in een fysieke winkel? Laat het me weten. Stuur winkel of online naar me toe via de app van 538. 538 Give on my ball in a different We kunnen een klein nachtonderzoekje aan het doen via de app van 538. Uh, doe vooral mee of bel 0909 3000 -538. Ja, ben jij een online shopper of ben jij een winkelshopper? Mijn vriendin en ik zijn ja, uh, totaal tegenovergestelde Mijn vriendin vindt het heerlijk om lekker online te shoppen. Als ze dan uh, komt het lekker binnen, hoeft ze niet helemaal naar, naar buiten de winkel in. Uh, hoeft ze... Uh, niet in een pashokje te staan, dat doet ze dan gewoon lekker thuis. En als dat niet past, dan stuurt ze het gewoon lekker terug. Maar ik vind dat gedoe. Ik wil gewoon naar de winkel. Ik heb een beetje een onhandige maat ook. Zeker na de feestdagen. Dus dan vind ik, vind ik het toch fijn om even. gewoon dat, de, de, die trui of dat t-shirt op die broek. Zeker die broek alvast even aan te hebben. En dan, gewoon, uh, dan weet ik zeker dat die lekker zit, dat die past. En dan reken ik hem direct af en dan is hij direct voor mij. Dat gedoe ook niet. Uh, en ik ga ook altijd heel doelgericht. Dus ik, wil altijd gewoon, ja, ik, ik, ik heb wel schoenen nodig. En dan weet ik welke schoenen ik wil. Dan ga ik naar die, naar die winkel waar ze die schoenen hebben. En dan koop het, dan ben ik Binnen 10 minuten ben ik weer buiten. Uh, app van jaar, Geef het even aan me door. Winkel of online. Wat jij liever doet. Ik krijg dit al binnen van uh, Marcel? Moet je hier wel online kopen. We zijn in de supermarkt. Dus 18 minuten van hier vandaan. Als je oh. op de snelweg rijdt. Helemaal niks in de buurt. Dus... Heel jammer genoeg, maar ik ga veel liever in de winkel als kan. Ja, okay. ja, die zit in, uh, volgens mij ergens in Amerika, volgens mij. Dus ja, dat, de, daar zijn de afstanden nog wel eens wat groter. Georgie zegt, winkel, Erik vanuit Thailand, winkel 200 En ik heb Gea aan de telefoon. Oh. Ja. Hallo. Hallo Gea, heb je een klant momenteel? Ja, ik heb een klant voor okay, me. Ja, ja Gea, Gea die werkt in, het, uh, in een uh, 24 uur tankstation, heeft, heeft ze me net al even verteld. Uh, is, nog, is hij bijna klaar met afrekenen? Ja, hij betaalt nou cash. Oh, oh, netjes, cash. Ja, dankjewel. Jo, ja. ja. Spuit geen zegels, nee. Nee! Uh, nou, uh, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor. Gea, winkel of online? Ik doe winkel. Winkel? Ja. Oké. Okay. En, en uh, heeft dat een specifieke reden? Uh, gewoon. Ik, uh, ik haal uh, één keer in de vier weken uh, geld van de bank en daar moet ik het mee doen. Gewoon oh. uh, heb je een goed overzicht. Wacht even, jij doet, uh, jij doet ook nog cash betalen? Ja, heel veel. Oké, okay, maar ach, oh, wel grappig. Ik heb het idee ja. dat, je, dat je op heel, heel veel plekken helemaal niet meer cash kan betalen, toch? Ja, maar ik heb gehoord uh, dat er een uh, rechtszaak in Nederland uh, ergens is geweest. En dat ze dat niet meer mogen verbieden. Dat je ook dus uit... cash mag betalen. Oh, wat. Oh, dus dat, ben je, denk, dat ga ik eens eventjes lekker in de praktijk brengen. Ja. Oh, wat leuk. <laughs> hey, maar, en, ja. maar je zegt ook, het is voor jou dus een manier om te zorgen dat je je bankrekening goed beheert. Ja, zeker. En weten wat je uitgeeft. En hoeveel pin je dan elke week als ik vragen mag? Uh, ja, gewoon... Uh, uh, uh, uh, ja, dat ligt er soms ook aan uh, wat ja. je ook uitgeeft. En met de kerstdagen is het meer dan uh, de andere weken natuurlijk. Ja, ja dat is ook zo. Okay. Maar jij je, je, je, uh, je je geeft jezelf eigenlijk een soort uh, zakgeld? Ja. Wat interessant. Hé, hey, maar en dan ga je wacht, even, nog even over die winkel. Want je, je wil het niet online, maar in de winkel? Nee, uh, heel af en toe is het een keer online. Maar ja. uh, meestal... Uh, gewoon in de winkel. Dan pas ik een broek. Ja. En dan weet ik dat die lekker zit. Ja, precies. Wat ja. Ja, ik online heb, dan, ja, dan, dan zie je zo'n broek. En dan denk je, ja, dat is een hartstikke mooie broek. Maar die heeft ja. dan zo'n zo strak model aan. Zo'n zo jongen, in mijn geval zo'n jongen met heel mooi postuur. Hele mooie benen. Nou, dat is een mooie broek. En dan krijg ik hem binnen. En dan, en dan krijg ik, geen, dan krijg ik, dan ik die zo strak dat ik geen lucht meer krijg. Bijna. Ja, nou precies. Ja, oké. Okay, dus jij ja, bent ook precies hetzelfde. een winkel, winkelshopper. <laughs> en het liefst reken ja. jij ook nog cash af, Gea. Ja. Nou, wat, wat leuk. En misschien is dat wel een idee ja. om, om te zorgen dat je niet te veel uitgeeft. Dat je elke week gewoon jezelf ja. wat zak geld geeft. Dat, ja. Misschien wel een idee, ja. Ja, Gea, nou, precies. Veel, veel succes in het tankstation daar. Oh, dank je voor het gesprek. En een mooie en nacht. En succes, weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Y'all give it the remedy they set you free Some boy just want to idea. That's why me, you are letting Girl, I'm not petting Ready to make you sweating Ties them, I'm checking Legs them, I'm setting Bill for hot stepping Mickey, I lose